een Klomp met het NOS-journaal. De Britse oud-minister van Financiën, Sunak... heeft als eerste meer dan de vereiste 100 parlementariërs achter zich... om mee te kunnen doen aan de leiderschapsverkiezingen... van de conservatieve partij en daarmee het premierschap. Het lijkt erop dat oud-premier Johnson zich ook gaat melden. Hij kwam vervroeg terug van vakantie. Zeker anderhalf miljoen mensen in Oekraïne zitten zonder stroom na de Russische aanvallen op elektriciteitscentrales vandaag. Dat zegt een lid van het Oekraïnse parlement. Volgens lokale functionarissen zijn energieinstallaties in onder meer de regio's Odessa en Lutsk geraakt. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky noemt de aanvallen terreur. De Oekraïnse luchtmacht zegt dat ruim de helft van de 33 Russische afgeschoten kruisraketten is neergehaald bij station Rotterdam Centraal is het korte tijd onrustig geweest. Honderden jongeren verzamelden zich daar uit protest... tegen een demonstratie van anti-islambeweging Pegida. Voorman Edwin Wagensveld wilde op het plein voor het station een Koran verbranden... maar die werd door de politie in beslag genomen. Wagensveld is aangehouden voor het roepen van een leus. De politie werd bekogeld met rookbommen en eieren. Verschillende moslims gingen op het plein bidden op kleedjes en jassen. De stemming voor de NS Publieksprijs voor het beste boek is korte tijd stilgelegd. Enkele Kamerleden hadden gemeld dat hun e-mailadres was gebruikt om te stemmen op het boek van Forumleider Baudet. Wie op een boek wilde stemmen, hoefde alleen een e-mailadres op te geven. Een bevestiging van de stem was niet nodig. Inmiddels is dat wel zo. En ook mensen die al eerder hebben gestemd, krijgen met terugwerkende kracht de vraag of ze hun stem willen bevestigen. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Met in het noorden kans op mist. Zondag begint zonnig. S'middags trekken buien over het land en het wordt zo'n 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A7 van Zaanstad naar Horen bij de afrit Zaandijk. Er zijn twee rijstroken dicht, want er ligt olie op de weg. kost je vijf minuten extra. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad heb je tien minuten op onthoud. En dat is tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. En bij het eerste plaatje na vier uur kunnen we zeggen... uit Zweden. Jawel, inderdaad. Uh, de single van uh, Agneta Velskok van... Uh Abba. Ja, voorheen uh, Abba. En uh, op uh, dit moment is ze alweer 72 jaar, deze ja, dame. Ja, ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk. En dit was een uh, plaatje van haar solo hits uit uh, de jaren 80. die hier is aan. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Ik heb de zonnebril in opgezet, want die is nodig, Benno. Ja, ja, Anders kan ik het allemaal niet meer lezen wat hier uh, op, uh, op het mengpaneel gebeurt. Oh, gelukkig waar. Ja. En hoe is het met jou uh, schermen? Nou, met mij gaat schermen, want ik heb de luxe dicht dichtgedaan. Dus want als ik een zonnebril opzet, zie ik helemaal niks meer. Oh, ja. um, dus ik, uh, zo kon ik me in blijven lezen en verbazen dat wij uh, net waren wij aan de Parallelweg 128G in uh, Beverwijk En straks gaan we naar de Parallelweg 128Q, want daar zit Randall Lawson van Autopassion. En met hem gaan we de oude, laatste autosportnieuwtjes, met name zijn eigen klasse, Youngtimer Touring Car Challenge, uh, doornemen. Um, en hij heeft dan toch al bijzondere uh, uitspraken gedaan uh, van de week op facebook uh, Rendol Glimlach, het maakt je sneller zo. Nou, dat vind ik toch wel heel bijzonder. En dat vind ik wel leuk. En... Uh, uh, en, en, en natuurlijk over 2023 wat dan de raceagenda gaat worden. En dan het dier van de week. En we hebben op jouw verzoek Rob twee konijnen. En uh, dan heb ik nog wat overigens nieuws. Want uh, de themadagen voor de komende week, daar gaan we het over hebben. Um, um, dan nog een, uh, ja, een, een bericht van de... Even kijken, de wereldorganisatieafdeling uh, Europa. Dat uh, zit, zit eraan vast en dan hebben we het over kijk, de kijk. Wereld Ja. Uh, nou, dat is uh, nog lust het honden geen brood van wat die uh, aan persbericht uh, van de week naar de redactie van ZFM hebben gestuurd. Uh, wat ik natuurlijk een vrije vertaling heb gegeven. Maar goed, uh, dat allemaal straks. Ja, en dan is er ook nog een uh, plaat uh, over mij gemaakt. Je ontkomt er niet aan, uh, Oh ja, Beno, dan gaan we ja. Maar afsluiten. Ik zeg, je tjö. Tjö. Tjö. Ik zeg tjeu. Ik zeg tjeu. Nou. nou ja, wat dat allemaal is, dat hoor je ook in uh, dit uur van uh, Zandwoord op zaterdag. Gewoon blijven luisteren en dan komt hij vanzelf langs. zo ergens aan het einde wel, uh, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. We willen luisteraars overal, Ah, dus, uh, <laughs> oh, Sorry, Fred. Ja. Ja, oh. nee, maar Fred uh, komt ook straks weer uiteraard Gezellig. met de uh, entertainment feel. Straks gaan we eerst uh, inderdaad uh, de wereld van de auto en de motorsport in. Met Randall Lawson. En deze is ook leuk. Good Feeling. sometimes I get a good feeling, yeah. En volgens mij kan deze ook gewoon in het uh, rijtje van uh, kickbox uh, uh, platen, Benno? Dit ja, wel. ja. Ja, ja, ja, ja Flowrider ja, hoorde ja, je met ja. uh, de good feeling. Wat in het vorige uur hadden we Dick Vrij in de, de uitzending. Want vanavond is er een kickboxgala in Beverwijk. Ja, nog even de info. Ja, de info is 40 euro aan de deur. En het, het speelt zich allemaal af in Sporthal de Walvis in Beverwijk. Um, ja, en die Dick Vrij, uh, die, uh, dat is dus een ex-sportvechter, uh, free fighter. Hij heeft ook in Japan gevochten en zo. En uh, sloeg er nog eens eentje knock-out hier en daar. Oh jee. Dus uh, ja, dat is een uh, van is die lang 110 kilo. Dus een, een, een, een, een gebouw van een kerel zeggen ze dan wel eens. Dus maak daar, uh, moet je een beetje te vriend houden. En hij heeft samen uh, met zijn vrouw Debbie Kesking... Een, uh, een sportschool daar in Beverwijk. En, en toevallig bijna in dezelfde straat... nou, nee. niet bijna, in dezelfde straat als Rendel Lawson. Gewoon uh, de buren. Ja, nou, daar ja. gaan we zo meteen heen naar de, de buurman. Inderdaad, hebben we het over uh, Rendel met uh, de Pit Reports. Maar eerst deze. go. me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 Solo para ti, oh que siento. Que solo canto al viento. Gaar davidantos versos. Solo para ti, solo para ti. En ik dacht bij mezelf wat de buienradar kan met die tropische temperaturen. Dat kan ik gewoon met uh, de muziek op deze zaterdagmiddag. Ja, en beter. Op. Ja, en beter ook nog. 35 graden. Kom op, <laughs> zeg Buijeradar. Maar, dat geloven wij niet. Op naar de veer. <laughs> Solo paratie. Dat geloven wij niet. Ja. Dat was uh, Alvaro Solaire. Een lekkere zonnige plaat. 16 graden in Zandvoort. En dat klopt wel. CFM Race Radio, Pit Report. Bit Report. Ja, je wil het niet geloven, Benno, maar we gaan uh, wederom uh, naar uh, Beverwijk toe. Ja. En we gaan nog uh, naar de, de buurman uh, van uh, Dick Vrij toe, ook uh, ja. niet te geloven, zeg. Rendel, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, Dick Vrij is echt jouw buurman, hè? Ja, ja, ja dus, dat is 10 uh, uh, meter. 10 meter, <laughs> Jij kamer, Ja, ongelooflijk. <laughs> dus uh, zo dit zitten. En als je heel erg uh, zijn mond open doet, dan hoor ik hem zelfs in mijn winkel. Dat is helemaal topje, toch? Oh, ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar uh, je kan het goed met je buurman Dick vrij opschieten, denk ik. Heb je zijn handen wel eens gezien? Ik kan heel goed met hem opschieten, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> nee, Dick dik is een supergozer Helemaal ja. niks meer aan de hand. En, uh, we, we zijn hele goede buren van elkaar. Dus, uh, en uh, ik ben heel blij met hem, want ik weet ook dat er absoluut helemaal geen rotzooi rondom mijn pandje is. Dus helemaal toppie. Ja, super. ja. En, en, uh, want jij zit helemaal ingepakt eigenlijk tussen twee sportscholen. En, en die ja. andere buurman, is, die, uh, is dat ook een bekende uh, sporter? Nee, nee, nee. Ik zit, uh, de hele sportschool is van dik dus het gebeurt oh. hele buur gebeur rondom, uh, rondom mij heen. Ik er zitten, zeg maar, uh, heel rondom mijn muren, vier muren. Ja. zitten uh, Of ja, uh, drie muren dan. Ja. Uh, ik heb gewoon wel een voorgevel. Uh, zit uh, Dick met zijn sportschool. Oh. Uh, vroeger zat er ook nog een uh, autogarage in een van de hoeken. Maar die is ook weg. En uh, dat heeft Dick ook genomen. Dus ja, dit is wel een gigantisch mooie sportschool hier in Beverwijk ja. hoor. Ontzettend Gaan groot ook. Kijk je, je, je trouwens niet aan mijn buik zien hoor. Dat hij heel goed is. <laughs> maar, uh, verder, uh, verder is het een goede sportschool. Ja, ja, ja. ja, ja. Helemaal <laughs> ja, goed. Nou, Rendel. Uh, nogmaals een uh, goedemiddag. Leuk je weer in de uitzending te hebben. En we hebben dit weekend hebben we de Grand Prix uh, daar uh, in, uh, in Amerika. En uh, ik ga even naar vrije training uh, 2 toe uh, van... Uh, uh, afgelopen nacht om uh, 12 uur. Die vraag wil ik jou toch stellen. Waren die, uh, die testbandjes van, uh, van uh, Max Verstappen... waren die van beton gemaakt of zo? Nou, ik denk dat ze met heel andere dingen bezig zijn geweest. Uh, ik, vrije training tegenwoordig zegt mij niet zo heel veel meer. Je hebt geen idee hoeveel benzine ze bij zich hebben. Uh, hoe vol ze zitten, wat voor afstellingen, wat ze aan het uh, uitproberen zijn. Uh, kijk, Red Bull weet dat ze de snelheid wil hebben. Maar als ze dan toch gaan zeggen, we gaan racepace kijken. Dan zegt dat bij mij helemaal niks. De vrije training zegt tegenwoordig bij mij helemaal niks meer. Dan heb ik altijd zoiets van, uh, de, de verschillen zijn daar zo groot. En als je in de kwalificaties, hier gaat het over tiende en duizendste. En in de vrije training hebben we het over twee, drie, vier, vijf seconden. Ja, dan, uh, dan wordt er heel veel uitgeprobeerd, zeg maar. Ja, maar omdat gisteren inderdaad met die testbanden van Pirelli werd gereden... Ja. en ik uh, geloof dat Max ook zo, zoiets zei... dat hij niet blij was geweest met uh, de testbandjes die hij eronder had, uh, in ja, ieder geval. Ja, er wordt natuurlijk altijd met verschillende banden uh, compounds en ik denk dat Pirelli natuurlijk heel erg aan het kijken is... Van, uh, dat ze een, nog een band gaan maken die uh, uh, uh, uh, uh, iets langer meegaat... Uh, misschien met minder piststops kunnen nemen... geen drie uh, stops, maar met twee stops... Uh, ik denk dat die ook gewoon aan het kijken zijn. Uh, je moet ook zo zien dat ook uh, Pirelli natuurlijk doorontwikkelt. En waar een doorontwikkeling wil niet altijd zeggen dat het heel erg goed gaat. Dat kan ook wel eens helemaal de verkeerde kant op gaan. Dus het uh, is uh, dus een beetje afwachten. Uh, nou moet ik wel zeggen dat ook Oh, Max, weet je. We mogen niks uh, negatiefs over Max zeggen natuurlijk in de wereld. Maar rijders klagen altijd wel heel snel over dat het uh, allemaal niet goed gaat hoor. Dus uh, ze hij heeft natuurlijk wel enorm veel gevoel. En het, uh, hij, hij weet het beter dan ons allemaal. Maar uh, kijk, ze gingen van, uh, van de derde... Die is naar, naar deze banden, en toen liep ook iedereen te klagen, maar na twee wedstrijden hoorde ik niemand meer. Dus je moet, je moet ermee doen wat je krijgt, hè, zeg ik ook maar. Ja, inderdaad. En, um, maar even terug naar um, jouw berichten op Facebook afgelopen weken, uh, uh, met name voor de Youngtimers Touring Car Challenge. Um, de raceagenda voor volgend jaar is bekend. Ja, hij is helemaal bekend. En dat wordt een hele mooie kalender, ga ik je vertellen. Uh, we gaan uh, heel Europa door. Zo. En uh, we, ja, ja, we, we, we hebben... We, we hebben ja, ik, heb, ik heb natuurlijk rijders uit heel Europa van de jongtuim toe, Katjel. Ja. En uh, we hebben ook gezegd, dat uh, we moeten ook mensen af en toe een huiswedstrijd uh, kunnen laten rijden. Dus Een beetje thuiscamprie, zeg maar. Ja. Uh, maar uh, ja, het, zie, het ziet er fantastisch uit. en uh, ja, De belangstelling is enorm. En Ik heb al een aantal wedstrijden die zijn al uitverkocht. Zo. Dus dat is al goed. Die zit al helemaal stand vol. Hoeveel uh, auto's heb je dan? Ja, dan heb ik uh, bijvoorbeeld op een... Uh, uh, in Assen uh, hebben we het over 51 auto's. Maar oh op, uh, op Spa gaan we met 70 auto's van start. So. Dus dat zijn wel hele volle stadvelden. Iets meer als de huidige Formule 1, zeg maar. Met de 20 <laughs> auto's. Uh, maar dan hebben we wel gewoon volle Dus Dat ziet er voor volgend jaar erg leuk. Uh, Hokkeheim onder andere. Spa gaan we naartoe. De Red Bull in gaan we rijden. Daar zullen er niet uh, 100.000 uh, Nederlanders zitten, denk ik, dat het weekend. Maar het wordt wel een heel mooi uh, nieuw uh, evenement met alleen maar klassieke auto's. Uh, uh, waar gaan we nog meer? Jouw Dijon gaan we in Frankrijk gaan we rijden. Nou, Assen zitten we. Ja. Uh, twee keer zelfs uh, dit jaar. Tijdens uh, Jack's Casino en de Classic Campri Assen zitten we er. Ja. Uh, en uh, bij de Jack's Casino gaan we met een heel nieuw stadveld Met alleen maar heel zware auto's met V8 motoren rijden. Dus de grote Amerikanen, toestand dat soort dingen. Ja, het ziet er allemaal gewoon fantastisch uit volgend jaar. En uh, het wordt gewoon uh, een heel mooi seizoen. Ik, zit, en, ik heb er nu al zin in. Ja, en ja. kunnen jullie ook op Sanford uh, komen trouwens? Uh, op een of andere manier zijn wij bij Sanford niet welkom. We zouden heel graag willen. Maar dat is uh, toch op een of andere manier is dat, uh, geen idee. Uh, ze vinden ons de mooiste klasse geloof van Europa. Maar uh, het Zee en Sanford is op een of andere manier jammer genoeg geen mix. Oh, nee, maar je <laughs> uh, zit ook met die geluidsdagen en zo natuurlijk. Ja, gewoon he, dus, het uh... probleem. Ik moet geluidsdagen hebben. En die heb ik gewoon op Sanford gewoon helemaal niet. Ja, okay. uh, we hebben natuurlijk de historische Campri. Alleen is dat een beetje uh, toch al jaren terrein van een paar andere series. Nou, die gun ik dat ook. En wij hebben gelukkig nu uh, heel mooie assen gekregen. En ik, uh, kijk, en we hebben hele mooie ...mooie evenementen in het buitenland. Hockheim is een de Jim Clark revival. Is een fantastisch mooi evenement. Daar zitten we al 11 jaar. Nou, daar willen we ook nooit meer weg. Nee. Um, uh, Dijon jongens een verschrikkelijk leuk evenement. Nou, dat nieuwe evenement op de Red Bull ring gaat geweldig worden. En ja, het, het mooiste evenement van het jaar is absoluut Spa Summer Classic. Uh, er waren dan gewoon meer dan uh, 600, 700 uh, historische voertuigen op het paddock staan. Zo. Ja, dat is natuurlijk helemaal een walhalla. Uh, dus we hebben hele mooie evenementen. Ik zou uh, uh, historisch dus Camperie zal het absoluut in de toekomst nog een keer willen doen, met een van mijn klassen. Want we hebben volgend jaar vier series rijden. Uh, dus ja, dat wordt wel vier verschillende race-series zeg maar. Dus ja, we, hebben wel, we kunnen hier en daar nog wel wat, wat doen, gelukkig. Ja, en jij op je Facebook uh, schreef je van de week, glimblag het maak je sneller. Wat, ja. uh, wat is het verhaal daarachter? Nou, ik, ik zou je vertellen, dat kan ik heel erg vertellen, ik heb het gestolen. Oh, <laughs> maakt niet uit. Ik, ja, ik heb uit de Tour de Frans. Gekeken en het kwam op een gegeven moment stond er een hele mooie blondine en toen keken we naar blondine, maar ik keek ook naar het bord wat ze ophield. En daar stond Smile, it makes you faster. En toen had ik eigenlijk dat is wel helemaal waar. Uh, dus ik, uh, dat hebben we op een gegeven moment uh, ingevoerd in de historische racerij. En dat is uh, nu eigenlijk een beetje wel uh, ja, een eigen leven gaan leiden. Maar ja, Smile, it makes you faster, zeggen wij een beetje. Jongens, op het moment dat jij heel blij bent en gelukkig bent, rijd je altijd harder, ben je minder gestrest, rijd je altijd harder. En dat is, uh, heeft iedereen wel een beetje overgenomen. Dus we hebben, ja... We, het is een gestolen trend, zetten. Zullen we het daar ophouden? Ja, ja, ja. ja. Nou, prima, toch? <laughs> ja, helemaal en, geweldig. Ja, ja, ja. En dan, dan nog... Die, die blondine was echt lekker, hoor. Ja, ja, ja. Tuurlijk, <laughs> Rendon. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> rendel, daar is ook kinderen. Uh, Jack Racing's Day, uh, rendel, dat, je Volgens mij heb je het al genoemd, maar dat is een, een heel eigen evenement. Of, uh, van 11 tot ja. en met 13 augustus volgend jaar? Ja, dat is uh, een evenement wat uh, al heel lang bestaat, hè. Jack's Racing Day. Maar en, wie was Jack? Uh, nee, vroeger was dat... Uh, Vroeger was dat Gamma Racing Day. En dat heeft nog voor de Rizla Racing Days. Dat is heel veel namen gehad. Oh, dat evenement. Ja, ja, dat evenement, ja, ja, ja. Ja, dan weet je zoveel groot dat is. Dat is zeer ja. groot. Ja. En uh, daar wordt natuurlijk met motoren, met ja. uh, karting, uh, met uh, 250 C-karts gereden. En uh, wij hebben... Uh, al jaren zijn we daarmee bezig geweest om daarin te komen. Maar omdat iedereen daar wil rijden, was dat echt bijna onmogelijk. Ja, ja. Maar uh, we hebben kennelijk zo'n goede indruk dit jaar op uh, de Classic Grand Prix achtergelaten Met onze series dat we eigenlijk nu gewoon gevraagd zijn. Alleen, uh, dat... Twee evenementen, Jacks en de Classic camp die zit maar twee weken tussen. Ik zei, ja, dat gaat niet werken. Dus ik heb daar een nieuwe race serie voor in het leven geroepen. En dat, uh, daar komen straks uit de hele wereld uh, dikke Amerikanen en andere auto's met V8 erheen. Zo. En dan gaan we ook gewoon een veld van 50 auto's neerzetten. Ja. En, uh, uh, ja. en dat is gewoon heel erg leuk. Dat ja, uh, ja, ja. een groot feestje. En daarom schreef je misschien ook... 2023 is misschien crisis of geen crisis. Het wordt een van de beste jaren in de geschiedenis. Ja, absoluut. Uh, dat weet ik nu al. Want ik zie natuurlijk hier op kantoor wat er gebeurt. En uh, hoe de inschrijvingen zijn. En we, we staan natuurlijk, even eerlijk... We staan volgend jaar met het ITC ook al 30 jaar. Uh, dus we hebben ah, al beetje. wat meegemaakt. Ja, dus het is ons 30-jarig jubileum uh, van het ITCC. Uh, uh, ik ga je vertellen uh, wat we volgend jaar hebben uh, neergezet. En de rijders zeggen dat ook. Maar ook wat we nu al zien, wat er aan het binnen... ...gaat komen aan, rijden, aan uh, voertuigen, wordt het absoluut een van de mooiste jaren ooit. Ja, ja, ja absoluut ja. wel. Oh. En we gaan natuurlijk een crisis in, hè? we kunnen er heel lang ja, over, ja, pra ja, ja. over praten, we gaan in Europa een crisis in. Ja, ja, ja, ja, ja, maar gelukkig ja. hebben we toch kennelijk, uh, uh, autosport is toch een beetje gespaard hierna. Nou, gelukkig maar. Gelukkig, <laughs> maar. gelukkig ja, maar. Ja, ja, ja. ja En tenslotte, je hebt de Ralf Front, Fronthold trofee, en dat zag ik ook nog voorbij komen... Wie was het de beste man? Het een hele speciale. Uh, ja. dat, is een, uh, even, dat is een lang verhaal, maar nee, ik maak het heel kort. Ja. Ralf Vronholt was een Duitse rijder. Die is 14 jaar geleden aan uh, kanker overleden. Ja. Dat was een goed racemaatje van me. Okay. En die heeft mij geleerd dat racen uh, voornamelijk uh, niet ging om uh, wereldkampioen worden voor niks. Maar voornamelijk uh, plezier hebben met heel veel vrienden. Ja, ja. En uh, ik was toen een tijd, 14 jaar geleden, op zo'n rijder. Die moest ook absoluut wereldkampioen worden. Koste wat het kost, <laughs> uh, zeg maar. En hij liet gewoon zien uh, dat. Uh, dat hij ook heel anders met de autosport op Hij En dat had een heel mooi team met uh, zes mensen en een open cadet. en hij kon heel erg snel een auto rijden. Maar als hij op circuit kwam, het eerste wat er kwam was de bierpomp. En dan kwam er een tafel met de barbecue uit en nog een tafel met heel veel drank. Ja. oh ja, racen gaan we ook ergens nog wel. Die ja, keer. Ja. Maar, en die liet zien dat race dus ook voornamelijk op pelk een feestje moet zijn. Ja. En dat hebben we eigenlijk uh, door dat uh, heb ik langzamerhand dat ook terug uh, ja, ingevoer, ingevoerd ja. in het ITCC. Ja. Dat heeft heel veel uh, tegenstand gegeven. Uh, mensen willen allemaal wereldkampioen worden. Maar tegenwoordig is dat wel de, de rode draad van onze race-serie. En iedereen race zegt eigenlijk... Uh, ja, je hebt wel heel erg vergelijk gehad. En uh, ook wel dat ze zeggen, ja, we zijn de hele week hard aan het werken om die centjes uh, voor te rijden. Dan moeten we niet in weekend ook nog stress hebben. Nee, precies. En, en daarmee uh, is de cirkel rond. Uh, uh, ja, rendel, glimlach, het bakje sneller. Ja, en dat maakt je snel en dat hebben, hebben we gelukkig een hoop rijders, hebben dat uiteindelijk hebben die dat wel uh, ondervonden ja. uh, aan de lijve zeg maar ook echt gewoon in de praktijk, zeiden ze ja je hebt eigenlijk wel, wel gelijk, maar zei eigenlijk kom ik net te gek. Ja. Dus, uh, en, en gelukkig zijn ze ook, want even eerlijk, als je een historische raceauto wil rijden moet je een beetje gek zijn. Ja, ja dus is precies. Ook niet okay. Okay. <laughs> nee, Goed, van ja. de historische raceauto's nog even naar vanavond, uh, Wat? Uh, ja, daar hebben we weer de kwalificatie natuurlijk. Om middernacht... Ja, middernacht is laat. Ja, dat. middernacht, twaalf uur. Twaalf uur, maar we moeten gewoon kijken natuurlijk. Uh, ja. <laughs> ja. Dat zei ik dat ik het... Uh, ja, dat, dat ligt eraan. Als er nog ergens in Amsterdam nog een hele mooie, hele gezellige vrouw uh, met mij wil stappen vanavond. Ook goed. Dan ga ik niet kijken. Uh, als ik die niet vind, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op, zeg maar. Ja, dat zei ik uh, net uh, tegen Benno ook. Uh, uh, ze race nou in Amerika dan uh, vanavond. En dan zie je uh, dat de beelden veel meer van, uh, van ver worden, worden dat gefilmd. Dat en uh, continu die Amerikaanse vlag uh, in uh, ja, beeld. Ja, maar dat is een chauvinisme. Daar, Daar erg ik me groen en geel aan. Ja, de ene kant wel, andere kant uh, hey, wij maken hele tribunes oranje, dus. Ja, <laughs> ja nou, we Europa, mogen nou dan mogen wij met een vlag doen. Ja, Ja, oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou, dat hele fijne avond. Nou, ja, dat was het weer, uh, dat was Renlon. Ik ben blij met me. Nou, ja. nou, nou, <laughs> maar vanavond uh, mag je stappen weer uh, Quali, uh, de, de, de pole position. Hij zet hem op pole, ik weet het zeker. Oké. Okay. Nou, geweldig. Nou, okay. Rendol, uh, hele fijne avond dan en uh, we spreken elkaar volgende week weer. Bedankt voor je Ach, bijdrage. Dat helemaal goed, man. Oké, okay. Tot volgende week en dit was uh, een van de langste pits uh, reports aller tijden. Ja, ja. Nou? Goed ja. hè? He? Nou, ik heb zelfs dat filletje opnieuw moeten opzetten ja. en bijna weer opnieuw. Ja, nou, dan, uh, oh. dat weet je het. Wel. Dat uh, dat zegt wat hoor. Uh, dankjewel, uh, Rendol, een uh, heel fijn weekend en tot volgende week. Hier is uh, alle fritsieten. No, Muiziek Muiziek Muiziek Muiziek Muiziek Muiziek Muiziek Muiziek Muiziek Make love and listen to the music, Beno. Uh, ja, ja, nou, ja, hij heeft helemaal gelijk. Ja, zo is het maar net. En, en dan uh, wel op ZFM zetten. Ja, precies. Straks ook weer Fred natuurlijk. Ja, dus uh, ja. dat wordt ook uh, gezellig. Precies. En wij hebben het uh, beest van de week. Ja, en deze beesten week... Beesten eigenlijk. Ja, he? het zijn beesten. Het zijn er zelfs twee. Krokkie, Krokkie Krokki en Pringles. Ik weet ook uh, of het goed uitbrengt. Het zijn twee konijntjes. En chips, ze wonen alle hele Pringles. tijd samen. Wat zeg je? Pringles. Pringles. Uh, chips, mm. toch? Of zoiets? Ja, oh ja, dat zou... Oh ja, natuurlijk. Zou van kunnen zijn. Nou, en um, ze kunnen ook goed bij kippen. Dus heb je kippen, dan vinden ze dat ook geweldig, want daar hebben ze niks van. Dat zijn ze gewend. Uh, ze hebben het liefst een grote tuin waar ze lekker kunnen redden en graven. Nou, die hebben we hier ook wel. Dat kan allemaal in de duinen. Ik uh, las laatst een artikel over een ecoloog. En die wilde eigenlijk uh, konijnen opnieuw uit gaan zetten in, uh, in de duinen. Ja, in plaats van die grote grazen. Precies, hè? Ja. Ja, ja. En uh, ja. dat is heel. Uh, dat schijnt ecologisch te zien... En veel meer waarde te hebben konijnen in plaats van grote graas. Maar goed, uh, Grocky en Pringles die, uh, die zoeken dus een nieuw huis. Er zitten al een, een maandje in, in het uh, dierentehuis hier in uh, Zandvoort. Het dierentehuis aan de Keesomstraat. En uh, ja, het is de, de, eigenlijk de bedoeling dat je ze alle twee neemt. De eerste, Pringles, dat is een nieuwsgierige. En die komt meteen naar je toe. En de Krokkie, die ligt voor Krokkie, want die is wat afwachtend en ligt het liever de hele dag lekker te chillen. Nou, zo heb je dus Twee verschillende, totaal verschillende beestjes in huis kunnen bij kinderen. Dat is natuurlijk ook erg prettig. Zijn gecastreerd en gesteriliseerd. Uh, nee, dit zijn twee dames, dus ze zijn gesteriliseerd. Tenminste, één van de twee. Um, uh, twee dames dus je krijgt er ook uh, verder geen, uh, geen uh, uh, uh, kleine kordijntjes van. Dus dat is uh, ook wel fijn, want wat moet je er allemaal weer mee? Dus uh, ik zou zeggen: uh, ja, honden zijn er natuurlijk ook wel. Maar ik had natuurlijk een heel leuk lief hondje, en die is gelijk alweer uh, gereserveerd. Dus vandaar dit je deze week twee. Konijntjes. En ze zijn trouwens ook Dier van de Week. Dat Zo is het, ja, ook op de Facebook. Ja, op Facebookpagina. Goed, nou, dat is het beest van de week. Zo is het nou, Kees op straat nummer 5. Daar vind je het uh, kennen maar Dieren thuis. Het beest van de week hoor je elke zaterdag en uh, zondagmiddag om uh, half vijf bij je eigen lokale radio.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 On a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boys' wall, out of the sun. Under the boys' wall, we'll be having some fun. Under the boys' wall. De gauwhouden van uh, de Drifters uh, hoorde je met Ander uh, de Bortholk. Ook bij de zaterdagmiddag van CFM houden uiteraard het nieuws nauw in de gaten. En daarom heeft Benno een scherm openstaan met al die 112-meldingen, Benno. Ja, ja, inderdaad. Nou, Zaltwoord was wel aan de beurt vanmiddag. Het begon kwart over twee met een brandweermelding van Stank Hinderlucht binnen. In, en dat was in de Staringstraat. Dan waren er ambulances onderweg naar het Shells tankstation aan de Dr. Gerkenstraat. I'm <laughs> En uh, in de Lineenstraat werd ook een, een ambulance gestuurd voor uh, hulp. En uh, even kijken, wat hadden we nog meer? Nou, een brandje in, uh, in Badhoeverdorp, maar heel veel weg. En verder in Vogelenzang, daar moest de assistentie verleden... aan de ambulance dienst. En de Tijlingenweg, daar gingen de brandweer van Bennebroek en Lisse. Dat is wel mooi, die samenwerking tegenwoordig. Dat zijn dus regionale bijstand, heet dat vroeger was het ondenkbaar dat de brandweer van verschillende plaatsen elkaar ging helpen. Er moest wel heel veel aan de hand zijn. Maar tegenwoordig is het doodnormaal dat zelfs buiten regionale bijstand wordt verleend. Ook voor kleine klussen, of meer relatief kleine klussen voor de brandweer, als afheizen. Zoals dat gebeurde vanmiddag de middag aan de Tellingenweg in Vogelenzang. Ja, maar je hebt uh, toch uh, brandweer kennen we land, uh, zeg maar. Ja, de ja, hele ja, ja, ja. ja, ja de, maar dit is Brandweer. Lisse is brandweer Hollands Midden. Dus Oké, okay. zelfs we... daar uh, wordt hij Ja, in, uh... en die komt dus gewoon naar om met een ladderwagen om te helpen met uh, afheizen. En dat, is, uh, dat noemen we dus buitenregionale bijstand. En dat is, uh, nou, dat is eigenlijk fantastisch dat het zo, zo gaat tegenwoordig. Zeker. Nou, uh, jij had het uh, in de gaat gelukkig uh, relatief uh, rustig uh, vandaag. Uh, ja, natuurlijk trauma wel. Traumahelies, die proberen we altijd zoveel mogelijk uh, te voorkomen, Benno. Ja, want, uh, gelukkig. Nou, uh, ja, ja, ja, gisteren was het ook weer zover. Of eergisteren, wanneer uh, was het ook weer? De bedoel... lifeliner op de Kort van de Lindenstraat. Oh, op die manier, dat bedoel je. Ja, inderdaad. Uh, dat was natuurlijk uh, best wel heftig. Uh, nou, ik dacht dat je eigenlijk aan die aanvaring bij Schillingen bedoelde. Het uh, was natuurlijk een vreselijk incident. Ja, ja, ja. Uh, en, Um, maar nee, het is, uh, we hebben een rustig dagje. Nou, en uh, zo uh, hoort het ook eigenlijk. Zeker. Nou, we hebben nog gauwe klaar klaarstaan. En dan uh, zijn we er even klaar met de gauwe En dan uh, gaan we het hebben over uh, de dagen. Wat het allemaal inhoudt en zo. Ja, zeker. Ik ja. ben heel benieuwd. Eerst de birds. En turn, turn, turn. turn. Thank yeah, you. Yeah, yeah. Ik bijna thuis, dan weet ik dat ik bijna. Op, ...op zijn allerbeste uit de jaren tachtig... ...van Halsterboy ...en dan weet ik dat je thuis bent... ...zo is het maar net... En, uh, ja, vorige week hadden we onder meer... Uh, ...op zaterdag was dat uh, ook... ...hadden we de dag van uh, de witte wandelstok... Uh, uh, ja inderdaad ja, van, de, ja. ...van de blinden, ja, uh, ja, zeg maar... Ja. En je hebt uh, allemaal van die uh, dagen, Benno? Ja, je hebt heel veel dagen. Nou, ik ga je even de dagen voor de komende week met je doornemen. En vandaag is het de dag van de nood. En de nood is de, zeg maar, het nootje wat je kan eten. De Gezondheidsraad uh, raadt iedereen aan om 25 gram ongezouten noten per dag te eten. Dus ongeveer een handje vol. Uh, om de calorieën maakt het niet veel uit. Maar het schijnt buitengewoon gezond te zijn. Verder is het vandaag Wereldstorterdag. Mm, 24 oktober, dat is maandag, is het Nationale Boerenkooldag. Het uh, is ook de dag van de Verenigde Naties. Um, even kijken. Het is een informatiedag van de Verenigde Naties voor wereldontwikkeling. En daarbij is het Wereldpoliodag. En de Wereldgezondheidsorganisatie Regio Europa, die stuurt ZFM altijd persberichten. En afgelopen maandag kwam het volgende persbericht binnen. De dringende behoefte is er aan immuniteit. Immunisatie voor polio COVID-19 en influenza. Uh, op de Wereld Poliodag maandag 4 oktober zal het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO, de World Health Organization, een online briefing houden om het belang van immunisatie op drie, uh, op drie dringende fronten te onderstrepen. Nu we 20 jaar polio vrij Europa markeren, zijn er al alarmerende tekenen dat de vooruitgang die is geboekt bij de uitroeiing van polio... broos is met een aantal incidenten die wijzen op duidelijke jaten... in de immunisatie tegen polio bij kinderen... die de successen van de afgelopen decennia zouden kunnen omkeren... en de terugkeer van deze verlammende ziekte. Dat is natuurlijk buitengewoon zorgwekkend. Met de komst van de herfst, herfst en koude weer op het noordelijk halfrond... stijgt het aantal gevallen van COVID-19 sterk in veel landen... in Europa en Centraal-Azië. Met miljoenen mensen die nog steeds niet zijn gevaccineerd... in de regio en de winter in is, ...zetten we ons grap voor mogelijk aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Dat is, heeft allemaal met sterfte te maken, Rob. Mm -hmm. eh, tegelijkertijd anticiperen we op een ernstige en langdurig griepseizoen... ...dat de last van de luchtwegaandoeningen zal vergroten... ...en de reeds overbelaste gezondheidsstelsels en zorgverleners zal uitdagen... ...aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Internationale dag is het ook van de Gibbon. En de Gibbons, je weet wel, die kleine leuke mensenapen... of lenige mensenapen worden ze ook wel genoemd. Het is een, je hebt zelfs 17 soorten van Gibbons. 25 oktober is Wereldpasta dag. Het is de dag van de fly in Nederland. Ik krijg er gewoon trek van. <lacht> uh, internationale dag van de kunstenaar. Wereldopera dag. Dag van Europese dag van de maatschappelijke rechtvaardigheid. En dat is elke 25 oktober is het... Europese dag van de uh, maatschappelijke rechtvaardigheid. Ga ze ook weer een bandje dragen allemaal? Ja, ja, ja, ja. En de, die dag is bedoeld om elke inwoner van Europa... bewust te maken van zijn of haar rechten. Ook als het uh, grensoverschrijdend conflicten betreft. 27 org, uh, oktober is het wereldergotherapiedag... en werelddag voor audiovisueel erfgoed. Kijk, dat ja. is voor ons... Dat is voor ons. Ja, en eens even kijken. En dat is om mensen bewust te maken van het belang van audiovisuele documenten en aandacht te richten op de noodzaak deze te behoeden. Nou, nou hartstikke mooi. Dankjewel, Beno. En Fred is er ook. Hij is er weer. Goedemiddag Fred. Dus daar dadelijk uh, horen we even hey. dus van uh, Fred uh, wat hij allemaal gaat doen. Zometeen na vijf uur. Maar eerst is hey deze.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 disco klassieke van uh, Eswet en Simpson-Oriën. Uh, Solid as a rock. Nou ja, zei het uh, net al. Uh, Fred uh, is er ook weer. schuif schuipje even wat... Zachter zetten, anders klinkt het uh, net alsof we in de kerk zitten. Is dat ook niet uh, de bedoeling, natuurlijk. Oh, zo heb je je, je echo erin gezet. Ja, ja, nou ja, zo klonk het wel. Kijk, dat krijg je als je, als je de gain uh, te hard zet. Ja, ja, ja. Zeg nog eens wat. Even kijken hoor. Dan moet... 1, 2, 3, test. 1, 2. Nou valt het weer mee. Oh, okay. Nee. Oké. Okay. Hey Fred, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. dadelijk weer uh, een. Uh, Entertainment for you. Ja, een eerste uur heel actief en een tweede uur wat minder actief, geloof ik. Ja, kl <laughs> klopt inderdaad. <laughs> maar goed, twee uur lang natuurlijk wel entertainment for you. Wat ga je allemaal doen vanmiddag? Ik ga sowieso bellen met Lorenzo Nieuwenhuizen. Die zou eigenlijk aanwezig zijn hier het eerste uur. Maar vanwege de omstandigheden ging dat niet lukken. Um, andere gaan... keer dan maar. Zeg? Andere keer dan maar. Ja, andere keer beter inderdaad. Ja. En uh, ja, zijn nieuwe single heet trouwens Onschuldig en Klein. Dus uh, nou ja, dat weet je eigenlijk al genoeg hè? Ja, ja, ja. Het gaat over het kindje. Ja, het gaat ja. over het kindje inderdaad. Ja. Uh, hij is vader geworden. Oh, nou, gefeliciteerd. Ja. En uh, Ben Koch gaan we ook nog eventjes bellen. Over zijn nieuwe single. Achter... De Klink van de Kroeg. Achter oh, de ja. Klink van de Kroeg. Daar moet je zijn. Je uh. lijkt me ook de mis wel. Die is ook al een, een, dichtend ga je programma door. <laughs> ja. Nee, maar dat, uh, dat gaan we in ieder geval doen. En de uh, zoekjes zijn in ieder geval uh, sowieso uh, ja, voor uh, uh, het eerste deel uh, welkom. Natuurlijk. Hoe doen we dat? En dan gaan we gewoon eventjes naar de www.zfmartiesten.nl aan elkaar. Hoorde jij het, Benno? Nee, hè? Je, wat? Artisten.nl. Ja en dan ja, nog dan wat. ZFM Artisten.nl. Ja. ZFM nou, dus, ja, uh, we hebben... uh, rechtsboven in de, in de hoek staat uh, verzoekje en. Uh... Oh ja, verzoekjes. Ja. Ja. Ja. Nou, helemaal goed. Uh, ja, ik, uh, dat moet jij ook weten en dat moet je ook horen. Ik zat van de week uh, even naar uh, oh, ja. collega's van Radio Noordzij uh, te luisteren. Ja. Die zitten hier ook op uh, DAB Plus uh, in uh, Zandvoort. Mm -hmm. En uh, ja, op onze cinemars trouwens. Maar goed, geeft helemaal <laughs> niets. <laughs> maar uh, die uh, hadden een uh, Nederlandse top uh, 30. En er kwam een hele hoge uh, stijger uh, was uh, daar. En dat ging, uh, het plaatje ging over mij. Over jou? Over, over mij, ja. ja. Oh. Dus uh, dus uh, die, uh, ga ik, die ga ik nu draaien. Oh, ja. Nou, ik dus zeggen we, we tot, tot, tot volgende week. <laughs> <is> volgende week. <laughs> hij, <laughs> hij gaat echt over mij. Nou, luister maar, luister maar, luister. Maar, luister. Echt hoor. <hijen> hey, boer Harms. Joh, vijf zijn honger. <hijen> ja. Maar ja, ja, ook. Ik zeg je. Dag, dag. Het is milieu. Dus de hoge heren zegt, stop met boer. Nou, dat was ik niet van plan, want het moet van het land En ik heb nog 15 varkens om te voeren Ja, ik kom er zo aan nee, Ik snap niet waar al die drukte over gaat Er wordt de hele dag over gepraat Dat ik er mee moest stoppen vind ik gek want iedereen die lust op boeren boeren met spek Ik ben boerarts en ik zet je. Er zit echt in het milieu Dus de hoge heren zegt stop met boeren Nou, daar was ik niet van plan Want het hooi moet van het land En ik heb nog 50 varkens om te voeren Ja, al nog. Ik ben verliefd op juffrouw van der Plas want zij gaat voor de boeren door het gras. Voor haar hang ik de vlag hoog in de top. Maar ik ben kleuren dood, dus dan die af de kop Ik ben boer en ik zet je. Het is zichzelf in het milieu. Dus de hoge heren zeggen, stop met boeren. Nou, daar was ik niet van plan Want het hooi moet van het land En ik heb nog 50 varkens op te voeren Van je ras, ras, ras Rij ik naar Vrouw van der Plas In mijn jong dier, dier Sta ik in de ville hier In een rij, rij, rij Al die trekkers achter mij Van je één, twee